Sure. Renate Kok met het NOS-journaal. Amsterdam wil net als Rotterdam het afsteken van vuurwerk voortaan alleen toestaan in speciale zones. Zo moeten de overlast en de inzet van hulpdiensten aanzienlijk verminderen. Waar die speciale vuurwerkzones gaan komen is nog niet besloten. Burgemeester Halsema wil daarvoor eerst de mening van de Amsterdammers peilen. De maatregel gaat in tijdens oudjaar 2019. Komende jaarwisseling wordt het aantal vuurwerkvrije zones al uitgebreid, zo blijkt uit een brief van de burgemeester aan de gemeenteraad. Er is nog één overnamekandidaat over voor het MC Slotervaart. Van de verschillende partijen die zich hebben gemeld... voor het failliete Amsterdamse ziekenhuis... is er volgens de curatoren nog één... die de komende dagen de tijd krijgt om zijn plannen concreet te maken. Om welke partij het gaat is niet bekendgemaakt. Na het weekend moet duidelijk zijn... of een doorstart van het Slotenvaart ziekenhuis haalbaar is. De Nederlandse aardappelindustrie is bang voor een handelsconflict met Zuid-Amerika... nu Colombia importheffingen wil invoeren op diepgevroren aardappelproducten... uit Nederland, België en Duitsland. Het land wil daarmee zijn eigen aardappelboeren beschermen. Als andere landen in Zuid-Amerika volgen... kan dat volgens de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie... tot 100 miljoen euro schade veroorzaken. De Europese Commissie belooft de aangekondigde importheffing met Colombia te bespreken. In de rivier de Berkel bij Lochem zijn duizenden dode vissen gevonden. Mogelijk komt dat door een leidingbreuk... waardoor industrieel restwater de rivier instroomde. Nog levende vissen zijn gevangen en naar schoner water gebracht. Het weer lokaal kan er wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of vier. Morgen eerst wolkenvelden, maar al snel komt de zon er af toe bij... en het blijft ook droog. Het wordt 12 tot 14 graden. Het weekend verloopt dan wisselvallig, met nu en dan regen of buien... en vooral aan zee kan het soms stevig waaien. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M. Met nu Alternative FM. <middels>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 She gave me an inch of fuel, burning my tongue, and so I left her this song. Mm -hmm. around yeah. in. The Nou, we beginnen weer met Fabiana Dammers deze donderdagavond op 8 november. En wat is de reden waarom ik weer Fabiana Dammers erbij haal? Nou, die had een bericht gestuurd dat er weer de nodige optredens aan zitten te komen. Onder andere deze maand en volgende maand. En dan is het dus ook weer reden dat we de, de artiest zelf weer even onder de aandacht brengen. En Roundabout Town is een leuk nummer om mee te beginnen, denk ik, op deze donderdagavond. Live muziek! En als ik naar links kijk, dan zie ik een dame staan. En die dame, die heet Anke Timmer, die gaat straks een aantal nummers spelen. Vier stuks. Twee in dit uur en twee in het volgende uur. En ik ga straks even, natuurlijk even wat, wat meer uh, met haar praten. Want ja, uh, we kunnen natuurlijk uh, wel iemand daar even op die plek zetten. Maar het is natuurlijk wel leuk als we nog even weten wat Anke doet. Uh, waar ze, uh, hey, wat, de, wat de achtergronden zijn. Want ja, uh, er zijn altijd bepaalde motieven om in de muziek... Uh, te gaan zitten. Of in ieder geval muziek te spelen. En natuurlijk heb ik de gelukkige omstandigheid dat ook de heer van Dam vanavond aanwezig is. Want ja, anders zou het allemaal niet mogelijk zijn. Ik kan het, dit kan ik dan ook echt niet een beetje. Um, natuurlijk, muziek ook. Uh, het lijstje heb je natuurlijk kunnen zien op Facebook. Dit is er een van independent uh, muziek eigenlijk. Of de indie muziek. Uh, deze man heeft uh, toch in Amerika daar al behoorlijk wat prijzen op opgehaald. In die, in die industrie. En uh, in Nederland wil het toch maar uh, niet lukken. Maar misschien uh, uh, ja, heeft hij en mij dan een, een goede bondgenoot, denk ik. Stage Republic met het nummer We Woke Up. But my eyes are still lying down, gently touching my back. Will you be kissing my neck and all the good things that come next? Waiting for the. Daisy Ducro, uh, oorspronkelijk uh, liggen de Roots in Zeeland... en uh, tegenwoordig uh, woont ze in Amsterdam. En die Roots, ja, de naam Ducro, dat zegt uh, natuurlijk al genoeg... Uh, het is de dochter van wieler Maarten Ducro bij de NOS. Daar is zijn dochter van. Maar goed, ze kan ook heel goed uh, muziek maken. Dat bewijst ze ook met deze nieuwe single die, uh, die ze heeft uitgebracht. Say it to my face. Nou, uh, inmiddels aangeschoven Anke Timmer... Hallo. Hallo. Um, ik uh, zie uit Utrecht. Tenminste, Klopt. dat is uh, dat niet is, uh, oorspronkelijk, maar wel. Uh, nee, ik bedoel, niet, ja, inderdaad. Niet oorspronkelijk. Ik al jaren woonachtig. Ja, je woont er wel. Maar het lijkt ja. me een heel goed uh, popklimaat. Ja. ja. Um, wij hebben even buiten de uitzending om uh, ook een aantal uh, namen genoemd van, uh, van de muzikanten die we gehad hebben. En uh, Bands. En Stilweef is een van die Bands uit Utrecht. Dus. Ik had er helaas nog nooit van gehoord. Nee. En uh, een, andere, een, een andere illustre uh, Utrechtse muzikant is Emil Landman. Ja, die komt er ook uh, vandaan. En uh, we hebben wekenlang uh, draaien we nu ook Joe Marches. En die komt ook uit Utrecht. Dus, de, de, de, dus Utrecht is redelijk vertegenwoordigd in ons programma. Dus uh, die komen, die komen regelmatig. En Bo Manning hebben we ook nog. Dus nou, het gaat de goede kant op. Maar ja. is Utrecht een uh, goed popklimaat voor, uh, voor muzikanten zoals jij? Um, nou, om eerlijk te zijn, er, er gebeurt best het een en ander, mm -hmm. maar het is niet, uh, niet enorm wat mij betreft. Nee. Het, het heeft wel bijvoorbeeld uh, een goede band kroeg um, en ik speel bijvoorbeeld binnenkort wel twee keer in Utrecht, maar dat, is dan, ja, dat zijn ook wat kleinere tussendoor optredentjes. Ja. Komt nog één naam uh, te boven, Jan van Piekeren ja van Piekeren. Ja, die moet, jij, nee. die moet jij ook kennen. Die zit vanavond ook in deze uitzending. Want oh, Van Piekeren heeft uh, een nieuw album uitgebracht sinds vorige maand. En daar draaien we uh, bijna wekelijks uh, draaien we wel even een track van weg. Dus, dus dat is in uh, goed gezelschap, want hij brengt. Net als jij, Nederlandstalige muziek. Ja, ik speel op 30 november met C. Ik ken ze. Ah, al dat van. is wel een leuk. Een klein ja, beetje, ja, ja. Ja, ja, maar uh, ja, Hoe ben ik aan Jan gekomen? Dat is ook weer een heel verhaal, maar dat gaan we straks uh, allemaal in de loop van de uitzending uh, vertellen. Uh, nu even over jou. Uh, want uh, de muziek zelf. Uh, hoe ben jij uh, met uh, muziek uh, begonnen? En uh, ja, in aanraking gekomen? Is dat uh, door je ouders uh, gebeurd? Of? Ja, opgegroeid in Enschede. En uh, op een gegeven moment uh, ging ik gitaar leren spelen. En... Ja, vanaf daar ging dat eigenlijk steeds verder... tot het moment dat ik dacht... Ja, ik wil eigenlijk wel naar het consortium en, um, en dan opent zich een wereld van allerlei muzikanten... en allerlei plannen. En, ja. uh, en dan kom je steeds verder. Ja. Ja. Uh, uiteindelijk uh, uh, heb je besloten om nu... dat is het nu eigenlijk... heb je een aantal mensen om je heen zitten. Want jullie spelen in een band. Klopt. Ja, ja. ja klopt. Ik speel met Sander Kallmeijer. ja bassist En ook uh, studioman. Hij heeft uh, mijn plaatje ook geproduceerd. Ja. Hij speelt bijvoorbeeld ook weer bij Tim Akkerman. En uh, ik speel ook met Janko van der Kade. Ja. Dat is een hele leuke percussionist. Die een soort gek circus van slagwerk om zich heen bouwt. Ja. En die speelt bijvoorbeeld weer met George van der Pannen. Dus het zijn, hele, ja, het zijn hele mooie muzikale gasten. Ja. Uh, en jij zelf uh, hebt, uh, hebt ook nu uh, ja, een, een tijdje terug alweer een, uh, een mini-album, een EP uitgebracht. En een EP ja, in, ja. De Klopt. in de lente. In de lente, ja. ja. Uh, wanneer heb je hem uitgebracht? Um, in april. Dus dat, uh, dat is alweer een tijdje onderweg. Klopt. Ben, ben je alweer bezig met uh, nieuw materiaal? Of? Ja, zeker ja. Ja. ja. We hebben nu net een nieuw singeltje uit. En in de, in de, ja, de tussentijd zijn we eigenlijk alweer bezig om, uh, om wat nieuws te schrijven. Ja. Het ga ik dit keer doen samen met Sander, mijn, uh, uh, mijn bassist. Yeah. En uh, dat wordt hopelijk onze, onze derde single, yeah. ons derde aanvalsplan. Ja, want uh, uh, ja. Anker Timmer moet onder de aandacht worden gebracht eigenlijk toch? Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Ja, nou, uh, kijk, het, het, het is vrolijk, hè? Uh... Kom je dansen, Elsie, die hebben we hier uh, bijna nagelvast uh, in, uh, in, ja, mooi, in de man. uitzending dat uh, gedraaid. Dat dus, uh, dus ja, dat, dat, die, die zat er vaak in. En, leuk. Uh, uh, ik denk misschien dat er wel uh, van de weken die we uh, nu ge uh, gehad hebben... dat hij misschien twee of drie keer er even niet, uh, niet in zat. Maar hij zit er vrij regelmatig in, moet ik erbij zeggen. Maar ja, dat heb Moi. je ook uh, te danken aan... Een paar mensen die uh, hard op de trommel slaan. Die mensen komen uit Eindhoven. En dan weet jij wel over wie, uh, over wie het is. Ja, heeft. klopt ja. <laughs> dus, en zelf ook muzikanten trouwens. Um, nog even over je muziek. Um, want uh, ik lees dan op een gegeven moment ook pop, -folk. Ja. Vind je dat zelf ook? Ja, dat vind ik zelf ook, ja. Ja? ja. Zit daar ook een beetje... Want ik heb bespeurd, je komt uit het... Twentse land, hè, oorspronkelijk. Ja, oorspronkelijk. Zit, dat, zit daar een beetje ook, uh, een beetje dat, dat folk een beetje in, in het bloed. Want ik, ik kan me voorstellen, Twente en, en Drenthe natuurlijk ook wel een <lacht> beetje. Dat zijn toch plaatsen uh, waar dat toch even wat net, uh, net wat... Ja, dat zit, dat zit er een klein beetje in bij, die, uh, bij deze mensen. Uh, ja, dat ja dat... misschien heeft het inderdaad wel iets te maken met de grond waar je, ja. uh, waar je dan bent opgegroeid. Ja. Ik weet het niet. Ik heb het eigenlijk pas leren luisteren... toen ik eenmaal uh, uit Twente verhuisde. Ja. Toen ik eens 17 was. Toen ja. leerde ik eigenlijk pas dat er veel meer op de radio... Of, of dat er veel meer te luisteren was... dan wat op de radio was, moet ja. ik zeggen. Ja. Um, dus in die zin komt het niet uit Twente. Maar misschien heeft het toch wel iets met wortels te maken. Of zo. Ja. De roots. Ja. Ja. Uh, waar kom je precies uit uh, de streek uh, Twente vandaan? Enschede. Enschede. Ja, dat zei je dit. Ja. Ja. ja. Dus gewoon uit uh, de, uh, de stad... Zeker. Ja. Uh, als je dan nu nog kijkt hè, naar, naar Enschede... Uh, denk je dan van... hé, hey, daar, uh, daar wordt ook uh, goed muziek uh, gespeeld? Ik zou het eigenlijk helemaal niet dat weten. Dat weet je niet meer. Je nee. binding je ben, ben je een beetje kwijt? Of, uh... Nou, ik, ik waai er nog wel aan hoor. Maar dat is echt voor, uh, voor, voor familie moet je, moet je voorstellen. En niet ja. meer voor... Voor iets anders aan Nee, dat niet. Goed, we gaan straks natuurlijk nog wat, wat meer van je horen. Als je wat? daadwerkelijk gaat, gaat spelen. En uh, gaandeweg zullen, zullen er ook nog wat vragen gaan komen. Van wat je speelt. En waarom je dat, uh, dat liedje geschreven hebt. Of wat dan ook. Dus dat uh, komt uh, straks allemaal even voorbij. Goed. Dat was de introductie voor de mensen thuis. Dat is Anke Timmer. Die gaat straks nog een aantal nummers spelen. Maar we hebben natuurlijk ook nog nummers genoeg om naar te luisteren. De actuele nummers, want dit is redelijk vers. Twee, twee weken, drie weken eigenlijk uit. Dat is natuurlijk het nummer van de mannen van Dandelion. En vandaag is Joey, jarig van Dandelion. Uh, precies uh, zijn leeftijd uh, ben ik even kwijt, maar uh, ach, het mag geen naam hebben maar goed, dit is uh, een van de singles van het tweede album, Shaking Things We Do Today Het was hem. Het nummer uh, van Summerhoes, Pact of Steel. Vorige week uh, uitgebracht. Uh, en wij waren er als de kippen bij om het uh, ook uh, te draaien. Daarvoor hoorden we Shaking and Things We Do Today. Dat is uh, de laatste uh, die Dandelion uitgebracht heeft. En dat nummer, dat is ook nog niet zo uh, gek lang uit. Want dat uh, draaien we al sinds de 18 oktober. Toen hadden we hem heel erg kakelvers uh, binnen. Dankzij Frank Bond van Alaska. Maar dat heeft ook te maken met... Uh, dat label wat hij vertegenwoordigt. En namelijk King Forward Records. Nou, ze zit inmiddels uh, klaar. En uh, dat is uh, Anke. Die gaat uh, twee nummers spelen. De eerste die we gaan horen... dat is Quick Step. Anke. 1, 2, kwik step naar rechts, het is slechts een herhaling van zetten dit leven. En ik wist het al en ik weet het weer, vrolijkheid is een zeer belangrijk gegeven. Hop, hop, 1, 2, kwik step naar rechts, ik doe altijd op mijn best, ik doe vaak te veel. Vooruit. Ik zie mezelf in een winkelruit en ik ben niet ontevreden. En dat was anders jaren geleden dan sles in Twente. Ik was die ellende, het liefst meteen vergeten. Maar hop hop, één twee, pak mijn hand en aan de andere kant van het land ben ik licht jaren ver en dichter bij mijn plan.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 Dankjewel. Ja, leuk, leuk uh, tekst. Je krijgt er uh, zin in om zelf dan uh, maar uh, wat uh, te gaan bewegen, denk <laughs> ik. Um, oh. Nou, het tweede nummer, dat uh, gaat over de lente. En geen nood uh, als we denken van... Uh, ja, jongens, uh, maar uh, we zitten toch in een ander jaren Het is ook uh, wat Ruud Hauweling wel uh, gezegd heeft. Uh, hij heeft ook een nummer over de lente. Spring will return. Nou, uh, datzelfde geldt, uh, geldt eigenlijk ook uh, voor uh, Anke met haar nummer. Het wordt voorzelf weer lente. Dat ik je droom lief, dat ik je droom hier elke nacht. In je ogen zie ik regenwolken en ik kan sterk zijn voor twee. Dan, dan zie ik en proef ik het ook al. Maar goed, we moeten nog eerst een jaargetijde nog even daar wachten. Uh, twee zelfs. Want we zitten al diep in de herfst. Maar de lente die zal uh, natuurlijk weer ergens in maart alweer... de nodige spel, de prikken alweer uitdelen. En dan krijgt iedereen er alweer zin in. En ik denk dat dit liedje daar zeker bij past. Um, straks gaan we natuurlijk nog uh, meer uh, van Anke horen in het uh, tweede uur. Maar eerst hebben we natuurlijk nog meer Nederlandstalig werk. Want deze man komt uit uh, Amsterdam. Maar heeft inmiddels zijn domicile... om hem maar eens even een duur tegen uh, aan te gooien. Tenminste zijn, uh, zijn plek waar hij nu uh, woont. Op een eiland. En dat spreekt mij natuurlijk altijd aan. Hij schijnt ergens barman te zijn op Vlieland. Met over tols en blijf je cool.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 Fire yeah. Uh, Loralie heet, uh, heet de dame en uh, dat nummer dat heet One Voice daarvoor hoorde je blijf je cool van Tols. Nou dan uh, zit Anke, ik zou bijna zeggen Elsie, <lacht> <lacht> maar dat is het niet. Nee. nee Anke zit uh, nu uh, weer gewoon bij de spreekmicrofoon. Nederlandstalig. Um, waarom heb je Nederlandstalig gekozen? Is dat gewoon dat je denkt van ik kan mij beter uit in het Nederlands of? Is er een andere reden waarom je het Nederlandse uh, uh, lied uh, hebt gekozen? Gewoon omdat uh, dat het ook ongewaardeerd genre is of wat dan ook? Nou, in, in eerste instantie zong ik altijd Engels. Ja. Daar heb ik ook plaatje in gemaakt. Ik was eigenlijk altijd druk met Engels. Mm -hmm. En op een gegeven moment begon het Nederlands een beetje aan, aan mijn poorten te rammelen. En ging ja. ik gewoon ineens wat Nederlandse liedjes schrijven. Toen ging er zo wat tijd overheen. En toen dacht ik van ja, eigenlijk klink je, klink je toch het meest authentiek in de taal die je eigen is. Ja. En uh, ja, dat leek mij een, een mooi argument om voor helemaal voor Nederlandstalig te gaan. Ja, ja uh, en uh, heb je ook ideeën waar je dat graag, uh, ja, hoe je dat uh, voor het, uh, over het voetlicht en voor het voetlicht uh, wil uh, brengen. Dus uh, in ieder geval aan de, de man wil brengen. Ja. Uh, zou je dat het liefst in een theater willen doen of kan dat ook gewoon in een klein muziekzaaltje of? Jazeker. Wat ik heel ja? leuk zou vinden is, uh, is om uiteindelijk lekker met mijn band op pad te gaan. Mm -hmm. En dan inderdaad op de, ja, in mooie settings te spelen. Ja. Het kan een klein zaaltje zijn. Het kan ook wel theaterachtig zijn. In ieder geval met goed geluid en een uh, mooie aandacht voor de muziek. Mm -hmm. Dat lijkt mij wel gek. Ja, ik zit... Want, ik hoor steeds die naam Van Piekeren Die komt er natuurlijk door. Jij ja. gaat uh, samen met, uh, ja, met hun uh, spelen. Ik denk dat dat best een, een aardig avondje of middagje gaat worden waar, als jullie bij elkaar gaan. Ja, ik hoop het. Dat denk ik wel. Ze noemen het Utrechticana. Ja, ik weet het. Ik ben ook in Cargador geweest, hè, ja, want precies. daar is het. Ja, daar uh, is het ja. ik, ik ken dat. Het is ja. zo'n zo spelonk, een beetje, nou ja, het is een gewelf eigenlijk. Ja. Dus, uh, het loopt uh, bij, bij een gracht uh, tegenaan en uh, daar Klopt. zitten ze, verstopt. Ja. Ik ben er één keer geweest, dus ik weet wat, uh, waar het is. Ja. Um, Utrecht-Ticana. Uh, um, past jouw muziek dan ook een beetje in dat. Uh, want ja, zij hebben dat. Dat, he, dat is Americana, dat is een bepaalde muziekstroming. Maar zij hebben dat natuurlijk heel mooi verbasterd naar utrecht uh, mm -hmm. dat, dat past wel een beetje eigenlijk. Dus dat wordt wel een. Ik denk een onderhoudend avondje, denk ja, ik. Ja, god, ik hoop het. Ja. Ik hoop het van harte. Ja. En zij gaan ook uh, spelen? Klopt. verdubbelen. Ja. dubbelen. En uh, op het eind spelen we geloof ik ook een liedje samen. Ja. Dus uh, ja. Even voor alle duidelijkheid, wanneer is dat? 30 november. Juist, juist. Ik, ik, ik kan het niet uh, goed, uh, goed genoeg benadrukken. Het moet gewoon even goed onderdanig. Een uh, leuk avond, want Anke is er. En de mannen van Van Pieker, ja, want die Daar hebben wij een, een zwak voor. En dat heeft al wel met, met Jan zelf te maken. Dus. Uh, Leuke liedjes schrijven, mooie liedjes schrijven ook. Um, goed, dat, dat is uh, het Nederlandstalige werk. Um, uh, heb je ook altijd in een band gespeeld? Um, nou, op een gegeven moment ben ik begonnen aan het project Mus. Ja. Dat is uh, denk ik inmiddels een jaar of tien geleden. Mm -hmm. En dat was eigenlijk mijn eerste band. En vanaf daar ging ik eigenlijk uh, meer... Om mijzelf heen een band te formeren. Mm -hmm. Zo gewoon onder mijn eigen naam maar was het nog Engelstalig. Ja. Toen was ik even een beetje bandloos en nu ben ik uh, weer met band en uh, in de Nederlandstalig. Wat is het leuke aan een band? Ja, eh, toch, het, het samen muziceren is gewoon. Uh, ja, dat, klink, dat klinkt nou verschrikkelijk uh, duf. Samen muziceren. Maar dat is. Dat, <laughs> samen dat is muziek maken, uh, een beetje te gek. Ja, ja. ja als, je, als je echt met goede muzikanten kunt spelen en. Uh, ja, en, en ieder doet iets waar die goed in is, dan krijg je gewoon een heel mooi resultaat. Ja. Ben jij degene die de liedjes bedenkt en schrijft? Ja. Ja. Ja. ja. Dus jij komt met het liedje aandragen en de rest buiten zich er dan op stuk. Of tenminste, ja, buit op stuk. Dat zeg ik dan een beetje plastisch. Maar ik bedoel ermee te zeggen van. Goh, Anke, dat is een leuk nummer. Daar gaan we eens even iets ja, uh, leuks mee Ja, dat klopt. Die gaan dan uh, inderdaad hun gedachten daarover uh, loslaten. En uh, mooie dingen spelen. Ja. Ja. ja uh, nou ja, ik, uh, ik zit maar even een, uh, een middagje repeteren bij, met jullie uh, dan uh, door te nemen. Leuke gesprekken die er dan ook nog uh, voer, gevoerd ja, ja, ook. Zeker. Ja. Het zijn heilige gezellige, fijne gasten allebei. Ja. ja, ja maar ook, in, ook inhoud uh, van een... Uh, van een arrangement of wat dan ook? Ja, dan nou wij, als we echt aan het repeteren zijn... gaat het gewoon over de muziek en uh, ja, de manier waarop je dat speelt... en uh, de, eigenlijk hoe je dat precies wilt hebben... Inderdaad, binnen je arrangementen en als we niet, uh, niet, niet repeteren, ja. dan is het veel slap gebabbel uh, tijdens de koffie. <laughs> ja. Duidelijk verhaal. Um, we gaan natuurlijk straks, uh, in het tweede uur, natuurlijk, uh, nog verder even met je praten. En natuurlijk ook luisteren naar, uh, naar een aantal uh, nummers. Dit uh, zijn uh, de mensen van uh, Maggie Brown, en het nummer dat heet I'm My Made-up. I made up another vortex So I could throw my sack of sorrow And I threw myself as well Boy, I threw myself in deep I woke up on some mountain tall To a sight Just a little too familiar Was, uh, dus Maggie Brown met uh, het nummer I Made up. En uh, de band komt uit uh, Amsterdam. Uh, ze hebben ook uh, dit nummer, dat is al een tijdje alweer onderweg. En wij hebben dat ook alweer onderweg. Uh, gedraaid. Nou was het uh, net ook heel erg uh, leuk. Uh, ik haal Anker er nog heel even bij. Het, want uh, wat was nou het uh, geval? Ik uh, kom iets tegen. Je hebt uh, in Eerbeek gespeeld. Ja, klopt. Ja. Afgelopen vrijdag. Ja, hoe was dat? Ja, hartstikke tof. Ja? Ja. Dat is een huiskamerconcert uh, geweest. Hè? Klopt. Ik speel nu een reeks huiskamerconcerten. Die heette Timmer op je bank. En, uh, oh, tekst, ja. en ik moest in Eerbeek toevallig spelen bij een oud... Uh, ja, Constorium docent van me. Dus het was ook wel een beetje spannend. Er zat ook heel veel muziekliefhebbers op de bank. Ja. Maar het was daar echt mega, mega leuk. Ja. Uh, heb je nog iets van de plaats uh, gezien? Meegekregen? <laughs> of nee, nee, Was dat het alleen maar donker? Was... Dat, uh, het was donker. Ik reed erin. En uh, het was donker. Ik reed er weer uit. Zeg ja. maar zo. Nou ja, het, het dorpje dat, dat geeft bij mij wat nostalgische gevoelens. Ik heb er, jarenlang ben ik er op vakantie geweest. Maar, en dat zei ik je al net, ja. er, er, er komt een singer-songwriter en die is daar ook groot geworden. Leuk. Ja. Ja, dan maak ik een bruggetje daar ja, toe Ja, mooi bruggetje. <laughs> ja. De dame heet, in kwestie heet Hanneke Laura. Waarom zit ik dat nu even zo? Want ik kijk ook even naar de, naar de tijd die, die ervoor staat. Want als ik te vroeg in start, dan hebben we weer een witje van zoveel seconden. En dat overbrug ik dan ook weer niet. Maar Hanneke Laura, zij komt oorspronkelijk uit die streek vandaan. En ja, zij heeft iets met, met deze streek. En ik denk nou, dat is wel leuk om daar wat aan te doen. Uh, Huister zij in Den Haag en uh, een nummer wat zij ooit heeft uh, uitgebracht, dat is uh, alweer van vorig jaar, is uh, een heel mooi nummer wat je tot aan het nieuws van 9 uur uh, gaat horen. Dat nummer dat heet New. To the stars and night sky said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 something like